Geologe 101 Ik vind je meisje dom met mooie ogen die een watersteen aflikken. Ik vind je steen hetzelfde als een snoepje en roze brilpapier. Geef mij maar ruwe brokken hangend aan de tanden van de modder. Zij vertellen mij een puur verhaal.